Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse darters zijn benaderd voor matchfixing. Ze kregen berichtjes via social of ze hun wedstrijden expres wilden verliezen in ruil voor geld. Darter Mike Kuikenhoven leest er eentje voor. Hey Mike, je moet zaterdag een wedstrijd gooien. Kunnen wij niet een deal maken dat je minder 180 gescheut aan je tegenstander? Lijkt je dat wat, dan regelen we via een andere Instagram account of via een vriend en dan praten we verder. Minstens vijf andere darters kregen ook dit soort DM's. Op dartwedstrijden wordt steeds meer gegokt. Per wedstrijd gaat het om honderdduizenden euro's. Als het je lukt om van tevoren met een darter af te spreken dat hij verliest... kun je veel geld winnen, is natuurlijk hartstikke verboden. Vanavond is er weer een corona-persconferentie. Grote versoepelingen komen er nog niet, maar toch zijn gemeentes al bezig met het moment dat de terrassen weer open kunnen. Volgens Nu.nl geeft minstens twee derde van de gemeentes toestemming om grotere terrassen te maken. Bijvoorbeeld verder de stoep of de straat op, zodat ze straks meer gasten kunnen ontvangen. Bij een schietpartij in een supermarkt in Colorado in de VS heeft iemand tien mensen gedood. Waarom weten we nog niet? In de stad waar het gebeurde, was lang gesteggel over automatische wapens. De rechter had net een verbod op die dingen opgeheven. Deze inwoners vinden dat het juist tijd wordt voor strengere wapenwetten. Dit moet stoppen. Elke every week, every week in de Verenigde Staten. is er een it's Nu is het onze that en dat moet repeated anywhere. Een van de bekendste studentenhuizen van Enschede is ineens knalroze. Normaal is het een mooie witte villa, maar een rivaliserend studentenhuis heeft de boel midden in de nacht een likje verf gegeven. Grappig, misschien, maar de bewoners zijn er niet heel blij mee. Ja, eerst dachten wij dat het gewoon normale verf was, dus we waren eigenlijk best wel boos. Toen hebben ze uitgelegd, nee, het is vingerverf, met water kan het eraf. Dus zijn we dat gaan proberen, merkte we al snel uh, dat dat toch niet helemaal het geval was. Dus toen realiseerden ze wel uh, dat ze een beetje de lul waren. Het kan dus nog wel eens een duur grapje worden. Op de witte villa zat hele dure verf voor extra isolatie. Die is nu dus aangetast door de roze verf. Het weer blijft droog, met soms wat zon Het wordt en gaat of 12. Morgen wat meer wolken, wel iets warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar in de kop van Noord-Holland komen nog wel misbanken voor. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zo, heren, goedemorgen, goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Jaap. Ja, ja goedemorgen, zaken, morgen, luisteraars. Jaap. Gaan ik je even openen. <laughs> ja. Zojuist gedaan. Oh. We hebben duivenkater. Ja. Dan kun je even goed openen. Met echte stukjes duif. Ah, open ik, Lekker. Ja, openen. Lekker. Lekker openen. Ja? Ja, dat, jij, dat kan jij. Je bent al laat open. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat, ja, we zijn weer laat, ook weer met z'n vieren. Dat vind ik ook wel weer eens. Dus, ja, na zeker. vier ja. weken, jongens, zijn we weer gewoon ja. met z'n vieren. Dus ja, absoluut Volledig verhuisd. Ja, Alles wat slecht is komt in vier. We zullen het er niet uh, over hebben dan. En uh, je ook weer uh, alle, alle interviews gedaan die er gedaan moesten worden. En, uh, en dan zijn ja, we er weer. Ja, uh, met niet de eerste de beste toch? Niet de eerste, nee. De tweede de beste. Uh, nee, ik moet nog even doen. Huh? Wat moet je, je nog? Je nog doen? Nou, ik moet nog een paar doen. Oh, nog een paar. Nog een paar. Okay, hey, ja. en uh, jongens, even over de duivenkater. Want jij hebt duivenkater mee. Goed gedaan, Jaap. Heerlijk. Met, Ik met uh, lekker boter erop. Mijn grootmoeder die komt uh, van de Nieuwe dammerdijk in Amsterdam, Amsterdam-Noord. En daar werd een duivenkater op een bakketje. Die maakt dat altijd speciaal. Ja, ja. Van die gekrulde pootjes. Ja. Het is alleen in de kop voor Noord-Holland een feest: een groot brood met een beetje boter erop. Nieuwe Dam, Eydam en Zaanstreek. Ja, ja ik weet niet beter dat mijn geld moet op de duivenkater. Ja. En er wordt ge, ge, rond Pasen, Pinksteren en met de kerstdagen wordt het gegeven. Okay. Dat is dan de traditie. Ja. En uh, dat wisten jullie waarschijnlijk niet. Dan heb je ook postduivenkater, maar die worden twee keer in de week bezorgd. Die vlag er ook een beetje voorbij. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik had een kontje met een veertje erbij. Ja, dat zijn de echte duivenkater. Ja, dat zijn de mooie. En op twee schilderijen. De van Jan Steen is de duifencader uh, af, afgebeeld. Nou, het is al ah. heel oud. Ja, het is heel oud. Het is een okay. beetje droog. Oud duif. Ja, het is wel, maar het is wel lekker. Ah, gerookt, gerookt op de hout ja, van de nou, duif, hè? Dus. Dan, dan weet je het wel. Ja, echt brood. Genoeg over de duivenkaarten. Ja. Maar dat <laughs> gaat toch niet boven echt Hebben heerlijk. we ook een, uh, geen nummer wat over duivenkaarten gaat? Nee, Dan, uh, ik niet. dan moet ik je eigenlijk, moet ik uh, kit, en de kokonuts erbij pakken met stoelpitchen. Dan heeft het ah, iets met uh, een duif. Ja, dan moet ik hem wel zoeken, jongens. Dat is het voordeel van autisme, dat je gewoon dankjewel. Tino, eh, we zijn er weer binnen, maar goed. Eh. Nou, dat hebben we vandaag. We hebben straks, uh, straks uh, Hans Botman natuurlijk. Met uh, alle, alle ins en outs van, uh, ik denk de Grand Prix. Want uh, die gaat dit weekend verreden ja. worden. We hebben straks uh, de Hoog van Stuy. Uh... We hebben Autodienst van Paardenkoop. We ja. hebben het kutnummer van Jaap. En we hebben de top 10. Nou, we komen er wel uit. Ik hoor het nu wel. Het wordt hey. een gezellige uitzending. Kan nog wel. <laughs> ja. Zullen we een uh, liedje doen? Nou, doe, doe jij maar eerst, uh, Germ. Ja. Uh, ja, hij doet het deze. weer. Uh, vorige week uh, ging het allemaal verkeerd. Ja, maar ik heb me, uh, Ik heb uh, ja. nou, ik ik ja, er je niet uh, bij zeg. Uh, ik heb dat dingetje. Ja, nou, dat Zeg maar dan ben je kansloos. Dan Apparaat van 1100 euro, maar zonder een stekkertje van de partientjes ben je, ja, nog ben je gewoon weg. Want ja. weet je ja, wat het leuke is? Ja, die stekkertjes, ja, ja, ja, die kosten ja, ook meteen een partientjes. Het gaat helemaal ja, niet klopt. Ja. Jij begrijpt dat. Abs absoluut. Gewoon leuke muziek, weet je wel. Kan nog een beetje uitpuffen. Maar je mist niks hoor. Hm. Nee, nul. shoes prayer in memory. cover te maken, Lopen in Emmen. Nou, Lopen in Emmen! Ja, ja ik vind het dan nog wel beter. Is. Nou, eh... Uh, <laughs> ja, over Emmen was er uh, wel wat uh, in het nieuws. Ach, ja, Emmen? Ja, ja, uh, het is een beetje een vergeten gebied uh, geworden. Je meent het niet. Nou, het was afgelopen zondag, zag ik uh, Zat ik naar te kijken. Dus met uh, Emmen als voorbeeld. Dus het zou zomaar kunnen dat jullie dan die koffer op uh, kunnen nemen om die mensen in Emmen daarmee een hart onder de rug te steken, ja. denk ja, ik dan. ja, ja. Nou, ja, dat is mooi om te horen. Dan nemen we een hele emmer Kompascu mee. Ja, dat is ook weer leuk. En, nou ja, op die fiets. speel je wel eens games? Gedoe op je telefoon? Nee, dat dan niet. Zorg je TikTok een beetje? Nee, ik heb ik er ook niet op zitten, want dan ben ik een hele dag daarmee. Als je rechts in TikTok staat, krijg ik wel binnen die fiets. Ja, snap ik. Ja, precies. Dat zijn... Dus, dat zijn gamers. Er is dus één iemand, een zekere Pavi, die werd verliefd op iemand uh, in een livestream. Uh, op, een, op een meisje, dat heette Lexi. En daar was hij een soort van involve mee. En uh, maar die Lexi schrok er een beetje van. En uh, dus vertelde hij, hij biecht op dat hij verliefd op haar was. En toen. Moest zij toegeven, ja dat is een beetje anders van Want ik ben namelijk je broer. Deze man had zich de hele tijd als vrouw uitgegeven op dat kanaal. En <laughs> is eigen broer werd verliefd. Om. Dat was best een uh, ja, ja. <laughs> gekke geitje. Awkward, ja. Ja, ja. ja rek je er maar eens uit. <kwijnt> ja, dat is niet meer te doen. Nee, dat is toch is een de... beetje je, je vader tegen <laughs> ja. te vallen. Dat is toch een beetje raar. Dat nou, dat is nog minder zegt, erg denk, je denk ik. Ja. <laughs> ja. Pak je gekke gaan halen. Pak je gek. toch allemaal Ja, het is toch allemaal Jeetje, hey, hey. wat een rust. Hey? Nou, zegt dat wel. Ja. Maar dan nog even over het brood, hè. want ik ga dus naar Haarlem om brood te halen. Ja, waarom doe je dat? Een bakkerij Kuin. Je hebt toch een hele goede bakker hier? We hebben, die mensen hebben zulke lekker brood. Oh, is dat in geen... het straatje naast het gemeentehuis? Nee, dat is op de, de zeilweg, op het hoekje daar. Sinds hm? 1902 of 1912 zit daar Bakkerij Kuin. Maar die familie hebben ja, allemaal ik. andere toorburg. baan. Toorburg. Oh, maar dat is ook Chinees. Ja. Bij die post-supermarkt. Ja, geloof ik geloof het wel. Ja, ja daar. Oh, ja, dat ja, zeg maar wel wat. Die ja. uh, doen dus, runnen bij het tourbeurt... met de assistentie van de mensen die, die winkel... maar die bakken dus echt ambachtelijk brood. Er zit geen l en allemaal dat soort shit in. l dus het is, is een het haar, hè? He? Ja, ja. Wat is dus dat? Met zoutzuur. Chinees haar. Met zoutzuur opgelost. Akkoord. Maar dat is... Wist uh, dus je als dat je niet? Dus als je ook een dag buiten de koelkast nee. laat liggen... dan is het al meteen... Uh, kan je er een ja. badkamer mee betegelen, weet je. Ja. <laughs> maar, maar als het vers is... Zo'n lekker brood. Dus zat in Haarlem ook zo'n bakkertje in het straatje naast het gemeentehuis. En dan kon je brood halen, dat was een soort, soort baksteen, Bruin brood. Ja. Dat bleef gewoon een uh, anderhalve week goed. Maar brood, was zo, Als je daar één ja. boter van nam, dan, was, dan, dan moest je gewoon gaan. Dan kon je niet zwemmen. Nee, kon je, niet je, je, kon, je kon ook een week niet meer klei houden. <laughs> ja omdat nee, was, was vroeger had je dat uh, kinkornbrood ja zo. dat was ja, niet ja. oude fikken, jongen met nee. een enkele oh, Ik bleef ja. in Amerika met ja, veel Amerika geweest ook had ja. je in Amerika zo'n zo vierkante namen wij in de camper wel ja. mee zo'n vierkante gesliced ja. brood van het witte dat bleef ook gewoon drie weken ja. goed hoor ja dat is nee, echt, schimmel, een McDonald's hamburger ja dat apart zelfs schimmels lusten het niet eens nee, maar moest jij dus had ja dat over die kingcorn die weet ik altijd uh, mee ja van de kingcorn ja? ja dat kreeg ik altijd te horen dus uh, was ik een puppy van, van een jaar of zes toen bij jou wilde wonen <laughs> bij Japi wonen ja ja dus kwam ze wat binnen maar mijn moeder moest al zes <hijf> mondjes uh, te eten geven dus als er dan nog een hele buurt werd uitgenodigd nee dat, had, dat was een beetje een beetje te veel en doe je wel mee aan aan uh, couponacties en zo gedoe. Mm, dus op het moment nee, dat je niet nee, uh, nee. is, is, is er wat te halen dan? Frans... Ben, uh... Nou, dat vond ik wel een grappig verhaal uit uh, Taiwan. Er was namelijk... Uh, er zijn sommige, uh, nu heeft de regering van Binnenlandse Zaken maar gevraagd... of ze daarmee willen stoppen. Er was namelijk een, uh, een restaurantketen... en die zeiden dat als, als je sushi heet... Dus dat betekent Giyou. Uh, als je naam Giyou is, mag je gewoon onbeperkt sushi komen eten. Oh, ja. <laughs> ja. Maar er zijn dus een paar honderd mensen naar de burgerlijke stand gelopen. Ja. Om ja. de ja, naam te veranderen. Ja. Omdat Hoe is het graag te hakken. Ja. Ja, dat is echt niet, niet te geloven. Ja, ja. bizar. Ja. ja is dus hetzelfde als dus... dat je in, uh, dat in Noord-Korea doet, maar je heet Kim. Ja. Ja. ja, dat is best wel een dingetje. Ja. Ja. Ja. Ja. Komt het dus hele ja. land gewoon bij je eten. Iedereen heet een Buurtbarbecue gehad, ja, ja. Ja, immers herkennen. gek, dan terug. Nou, maar het, het, het kijk, je mag je naam natuurlijk veranderen, hè? Vroeger mocht je tenminste dat kort eh, heet... al stel dat je moest een bepaald bedrag per letter betalen wat een ja. je aanvraag Maar als jij poepjes heet, dan werd je uh, peepjes genoemd of poepjes of poepjes nee. of weet ik veel wat. Maar je weet waar het vandaan komt, toch? Ja, zo'n palingroker uit Volendam heb ik uh, wel eens ergens uh, bij Oh, kan, ja, maar, maar de naaktgeboren... Er zijn er best wel veel ja. mensen met Kijk, paardenkoper is natuurlijk gewoon een, Ja. Een, ja. Een, een, een, ja. A, nee, maar het nou, zal een beroepsnaam zijn geweest, net als Ja, dat klopt. klopt. Want een van mijn neven die heeft dat, die doet een genealogie, Die heeft dat uitgezocht en die ja. is tot 16 zoveel gekomen. En de paardenkopers waren dus wagenmakers en paardenhandelaren in de pil. Ja, precies. Ja, nou, dat bedoel ja. ik. Maar, daar, maar al die gekke namen, kijk, Loogman, ja, ja. Is er is nooit een eerlijk woord op die man gekomen. Nee, maar. <lacht> nee, maar, maar al, ja, dat zou allemaal gezegd worden. is gewoon een loger. lekker hè? Ja, dat zijn da logers. loger toch? Ja, dat klopt. Die, die doen die. Hai. Doen. Dus ik moet ah, het heel even. Oké, nou kan krijgt telefoonnames. Kankrijk, Wat gaat hier ja, gebeuren? Ja, ik zal wel iemand wat van een auto zijn. En daar? Ja. ja. ja hij, hij loopt al naar achter. Maar goed, ga door. Die gekke gaat namen door. komen dus voort. Ja? Uit, uiteraard uit de Napoleontische tijd. Waarin mensen plotseling allemaal een naam moesten nemen. En die gingen allemaal. Die dachten dat die Lodewijk Napoleon zo weer verdwenen was. Ja. Nou, niet dus. En het gedoe. Nou ja, hij zei, ja dat je wel naakgeboren, poepjes. Die hadden allemaal gekke namen bedacht. Ja. En, alleen voor de gein. Ja, want ze dachten dat het ja. nou, een tijdelijke maatregel zou zijn. Ja, precies. Net als de <laughs> avondklok. Ja, ja. Ja. ja, maar goed. <laughs> ja. Ja, ja, maar maar het, heeft ook, het heeft ook te maken met het onderscheid van he, mensen uit elkaar houden. Daarom hebben we een We gaan straks uh, weer uh, nee, kwart voor elf hebben over de bijnaam in Zandwoord. Ja, ja, maar uh, ga eens naar IJsland. Ja. Daar heten ze allemaal uh, zonen ditterson. Ja, en, uh, Goedjonson. Goed, Allemaal zonen <laughs> van de, hoeveel Goedjonsons <laughs> en, en Siegmarsons er zijn. Ja, precies echt niet te doen. Ah. Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, daar komen daar komen ook. even met Frank meelasten. Dat, nee, dat, <tie> dat lijkt me een beetje. ik zeggen. Volgens mij op zich, uh, <tie> heeft hij een erotische lijn gebeld. <tie> oh ja, dan wordt hij terug. Ah, dan wil je echt niet meeluisteren hoor. Als <tie tie tie> je dus, ja, die onworts In Alkmaar ja? kunnen we best wel eens klungelen met allerlei maatregelen en in elke gemeente. Maar heb je die, heb je dat Noorder, Noorderparkbad in Amsterdam meegekregen? Nee, Nou, Dat is dus in 2016 heeft het heeft het het uh, uh, uh, beste zwembad ter wereld is dat geworden. Hmm. Noordenparkbad Amsterdam. En heeft dus ook een architectuurprijs gewonnen, publiekprijs, alles erop en eraan. Nu moet de vloer vervangen worden van het bad. Helemaal. Moet je wel eens water leggen. Nee, ja, kop, ja, ja, dat, ja, dat lijkt me wel. Of iemand een even op een tegel zetten die heel lang zijn aanbiedt. Dat kan Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ja. dan moet je wel water, waterproef uh, ja, lijm hebben. iemand met een hele lange sporkel. Krook wel het ook weer. Maar uiteindelijk, uh, die vloer moet eruit omdat die niet, let op, tegen chloor warmte en vochtigheid <laughs> Wat ben je dan voor slechte vloer, man? Nou, daar ben je echt een kanslover. Nee, tegen vloer, dus helemaal, die kan, het is een prima vloer Het kan niet tegen gloor, tegen warmte en tegen vochtigheid. Hou maar dat in de gaten. Een <laughs> ja. ik, ik zit me af te vragen hoe dat dan... Nou ja, goed. Ja. Heb jij nog wat, Ger Klaas? Ja, ja ik heb nog een leuslijke... ja. Ah. Het is wel erg depressief, vind ik eerlijk gezegd, hoor, dit. En met de titel is heel positief. Oh ja. ja. uh, wonderful Life. Is ja. this me that you're looking hey. for? Nee, Black. black. black. black. black. <laughs> Rukukuk. Rukukuk. Van Black. Vind jij dat nou een, een, een depressief nummer, Frank? Nou, dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt natuurlijk. Dat is vaar. Als je het nummer morgens opzet terwijl de regen tegen de ramen slaat... Het is net en het toch is de donker de titel, is... Maar dit is de titel toch een wonderful life? Dan ja, als je sowieso. de deken zo over je hoofd heen trekt, dan is het nee, een wonderful maar het sowieso, life. Nee, dat is zo uh, wonderful life, jongens. Ja, ja jongens, we, we, we, we, moeten, we wonen we we in een enorm fijn land in een prachtig mooi dorp. Precies. Dat ben ik met je eens. En dan dus, komen we weer terug op wat hij een paar weken geleden heeft uh, gezegd. Je hoeft hier niet te klagen. Nee, en oh. dat doen we dus ook niet. Hey, en hebben jullie uh, al meegekregen? Er is natuurlijk uh, een zadenbank. Zadenbank? Ja, weet je heb je ja. Dat is dus een zadenbank in de, op de Noordpool. Uh, oh. En daar liggen alle uh, uh, uh, zaden die er maar zijn, van de, van de, van de zonnebloem tot aan, uh, uh, weet ik veel, uh, breintje beer. Die liggen daar opgeslagen. Uh, ja. Omdat als er nou, als een keer iets uitsterft, dat je het zou kunnen reproduceren. Ja. Uh, maar nu zijn ze bezig. En jij wordt genoemd. Ja? ja om, uh, ik had me ook opgegeven. Ja, zeker. Maar er, er moet een ark van <laughs> 6,7 miljoen stalen van zaad- en eizellen. Naar de maan worden gebracht. Een soort reservedatabank. Dat als hier een keer een ramp voltrok. Nee, altijd even naar de maan. We botsen met z'n allen op een hele grote steen. En we krijgen een nieuwe ijstijd van 50 miljoen jaar. Dan hebben we echt wat aan die zaadcellen van jou hoor, die op de maan liggen. Frank heeft nog een of wat bovenliggen. Ja, kan jij het even gaan halen vanmiddag? Kan jij het even op pikken vanmiddag? bij de lichaam je hebt een shutteltje voor de deur staan. Bij de lip. Even, uh, dat, ja, nee, dat is toch een, de, ja, toch een beetje de ark. Ja. Laat een man en een vrouw de ark van Noah. Ja, ja. er het, het, het, het, het blijven bijzondere dingen. Het, het hele verkennen van, van de ruimte, natuurlijk. Er een Elon Musk, die iedereen doet geloven dat hij dat in een milieuvriendelijke auto rijdt. Die stuurt zelf geregeld een raketje naar de maan, waar in één keer 300 ton CO2 de lucht in gaat. Maar goed, misschien kan Elon het even halen als er zaadjes nodig zijn. Dat zou kunnen natuurlijk. Hij is een, ja, een bijzondere man, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Want die ja. heeft gewoon heel stiekem is hij de, de, de, de rijkste man ter wereld geworden. Ja. Ja. Even via een achterdeurtje. Anderhalf miljard bitcoins even gekocht. Precies. En dan ligt het er maar vast. Ja. Heb ik Ja, bijzonder. Ja, nee, is, uh... En nog even voortbordurend op, uh, op die ruimtereis. Er is een, uh, een Amerikaanse astronaut, de Shannon Walker. Die heeft uh, uh, ja, een soort thuisbezorgd gebeld vanuit, de, vanuit uh, het ruimstation ISS. Uh, dat stond in de Gazette van Antwerpen. is dat? De astronautische Jaren Walken heeft al twee keer kaas van de West-Vlaamse kaasboerderij het Groendal besteld. <grijpte> een familiebedrijf in Rumbeke. Vlakbij Roestelaren. Ja, de Roestelaren. Ja, de de kaas, Gemeente de, Jezus. Ja, die is de ruimte in. Oh, het is de, <grijpte> die de, de, de amai, ja. Ja, maar deze vrouw heeft dus gewoon kaas... van een van de boerderijten ja. uit, uh, uit Roestelaren besteld. En die is nu even mee met een, uh, een berg de ruimte in. Lekker man. Ja, met een bouwvakketje kaas voor tussen de mensen. Thuisbezorgd.nl. Ja. <sleuken> ja, dan <ben> je. ja. <grijpte> oh. En dan waardeloos... dit? Wat? Wat is Doe, dit nou? Doe, even opnemen. Ja. het oh, uh, is dus een druk. Het is, nou? ja, ja. is ja. een beetje een bel. Wat heb jij? Ja. Oh, over bellen gesproken. Dat is trouwens wel leuk. Uh, wij, uh, wij zitten straks naast de priklocatie hè, hiernaast. Want die priklocatie komt hiernaast te staan. Ja. Uh, maar coronacenter. Ja, nou oh. ja, vaccineren. Hè. Dus ja, ja. Er komt hier zo'n mobiele bus. Uh, maar op een gegeven moment hebben ze dat bericht uit laten gaan. Maar ze hebben er niks, geen informatie of wat dan ook. Maar er staat ook echt... Het komt naast het gebouw van Studio ZFM Zandvoort. En tijdens de uitzending van zaterdag en zondag... om de havenklap. Je hoort het Zondie ook echt letterlijk. Stond, nee, gewoon bellen. Dus van, maar hier, kunnen we dan uh, geprikt worden? Of wat dan oh, ook. Ja. Okay. Of, uh, daarna, ja, dat is echt origineel waar. Dus we moeten opletten En wanneer komt die staan? Volgende week. Nee, volgende week. 29 maart. Het is echt serieus. Maar het is toch allemaal besproken. Je moet daar toch een uitnodiging voor hebben. Er zijn toch geen prikacties? Nee, absoluut niet. Zullen we hem even een datum prikken dan? Ja. ja. Oh, ik heb nog ja. één prachtig kopje... wat ik even nog wil delen. Want gaan we gaan zo wel even naar uh, uh, vriend Botman gaan. Ga ik nu bellen. Leet er is zich ook eentje weer echt... Alleen de kop, daarna hoef je het stukje niet meer te lezen. Okay. Als in de categorie... Uh, man doet er met kippen wordt geplet door vallend gesteente... halve. kalemans stelt halve kaart. Dat is gewoon alles, dat hoef je niet meer te lezen. Nee. Dit is... Let op, hij vast. Vliegende schotel met worsten knalt er vooruit van rijdende wagen. <laughs> Ja, dat is wil je wel even in één keer ja. horen. Ja. Vliegen. Vliegende schotel met worsten, knalt door vooruit van rijdende wagen. Nou, dan hoef je niets meer te nee. horen, niks meer te weten. Nee, het is ja. Klaar, ja. klaar met het verhaal. Self-explanatory. Ja. ja, precies. Nou ja, dat. <laughs> en heb je vanmorgen ook meegekregen dat er, uh, uh, dat was vanmorgen pas het maar het is al wat ouder nieuws. Uh, dat er een. Uh, een tweet, de eerste... Jij ja, twitter, ja, twitter niet, hè? Nee. Je weet helemaal niks, hè? Ik, ik, ik heb het gehoord. Ja, twee miljoen. Uh, ja, was dat. Ja, dat is dus uh, door de... Jack Dempsey. Ja, oprichter van uh, uh, Jack Dorsey, is dat? Dorsey. De uh, oprichter van Twitter, jonge fan nog. Ja. En die had zijn eerste uh, Twitter-tweet uh, eruit gegooid. En die is nu gekocht door iemand uit Taiwan of zo. Uh, voor meer dan twee miljoen. Maar het is dus gewoon een tekstberichtje. Ja, en dat is ja, nog uh, blijkbaar... Is, nou, dat, het, het eigendomsrecht kan verhandeld worden, blijkbaar. Ja. Want er is ook een, uh, een kunstwerk gemaakt van JPEGs. Van die, van die kleine beeldjes. Die is voor 58 miljoen verkocht. Ja, heb ik ook. Uh... Dus uh, wat ze nu doen, is dat het ze het al vergelijken met een kunstwerk van Monet of een poster. Weet je wel, de eerste is het origineel. Ja. En, en de poster kan iedereen kopen. Maar ja. dus vandaar dat er een soort van... Waarde aan wordt gehangen. Geha ha ja, dat dus is best wel bizar. Het is net zo abstract als, als de, de, de Bitcoin. Je dan de eerste, ja. Ja, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk voor de eerste tweet ooit. Kopen. Ja. Hoe dan? Ja, bizar ja. is dat. Hè? Wat, wat moet je Want jij bent ben ik voor 3 miljoen. Ja, ja. nou, nou okay. uh, ik, ik weet niet. Uh, misschien heeft uh, Hans Bodman iets over tweets te vertellen. Hey Hans, oude Rups. Nee. Wat nee. gebeurt er allemaal <laughs> op sportgebied? <laughs> het was moeilijk om een bruggetje te maken. Hè. Ja, dat is het laatste onderwerp. Hey Hans. hey Hans, Hey Hans, morgen Hans! Hey jongen, Hey, hey, hey, hey. hey jongens, de NOS is een grote uh, zaak op het spoor: hè? de matchfixing in. Uh, darten. In het darten, hè, ja! Oh! Ja, alle pijlen op het darten. Ja, die schijnen benaderd te zijn. En uh, de fixers doen zich eerst al voor als sponsors en dan gaan ze ermee in zee. En dan krijgen ze de horen: uh, gooi niet zoveel, uh, 180ers! En uh, daar kunnen ze enkele tienduizenden mee, mee, mee, mee verdienen, die, uh, die gasten. Die, maar die gooi niet zo voor 180 alsof je dat expres doet. Nou ja, nee, maar je kan <lacht> natuurlijk zeggen van... Uh, je, mag, je mag maximaal één gooi, oh, ja, ja, ja. weet je wel. En uh, als je dan bij, als je het een bijna 23 hebt, dan... Dat je die derde dan uh, eventjes er, ernaast gooit, hè? Begrijp je? Express, ja. <lacht> kijk, het is, het is een topje van de IJsberg. Voetbal en tennis uh, gebeuren toch veel meer met matchfixen en... Ja, dit, dit is allemaal uh, klein bier, denk ik, hoor. Want in, in het... Uh, nou, als je kijkt naar die darters zelf... is het geen klein bier, hoor. Het is best wel groot ja, bier. Ja, kijk, als die darters 5.000 10.000 verdienen... maar ik denk dat die Chinese syndicaten dat daar wel iets meer geld in omgaat, denk ik. Maar het, het is natuurlijk slecht voor de sport... en uh, ja, het is uh, goed dat ze dat keihard aanpakken, natuurlijk. Hè? Maar dit is natuurlijk heerlijk om op te gokken, hè? Los van de alles ja, met, nummer, ja. met nummertjes is gewoon goed lekker om op te gokken. Ja, nee. Ik hou niet van gokken, maar het is wel fijn natuurlijk. Ja, maar sowieso het gokken op uh, internet is leuk, hoor. Want uh, ik doe het wel eens met voetbalwedstrijden. En dan kun je bijvoorbeeld gokken dat tussen de 79 e en de 80ste nu... er een corner... Uh, zal vallen. Ja, ja. Er, uh... En dan zet je een eurotje op en als dat klopt. Ja, dan... een, twee of drie, weet je wel. En dan kun je dan drie, vier euro net verdienen. Ah, ja. <laughs> op zich is het wel leuk om zo'n hele wedstrijd uh, mee te spelen met, met het gokken. Want uh, ja, dat is soms spannender dan die wedstrijd zelf, natuurlijk. Hè? Ja, precies. Maar, maar goed, uh, uh, is jullie opgevallen dat er steeds meer vrouwen in het voetbal uh, verschijnen? Nee. Uh, nou ja, goed. Uh, ik zal een paar voorbeelden geven. Uh, er is een, uh, Le Leone Stendler, die, um, die tegenwoordig al zit bij uh, Eredivisie op vrijdag bij NOS, als uh, analyticus. Nou ja, die, die had uh, vorige week wat uh, zaken over dick advocaten. Ah, je bedoelt vrouwelijke commentatoren bedoel Ja, commentatoren. Oh ja, ja, ja, wat, ja. Ik, ik dacht in commentatoren, cool, ja. Analyticus. Ana anal ja, oké. Zij had advocaat een beetje aangepakt, maar ja, de kwestie meteen... De wint van voren van Johan Derkse... in Veronica aan je site. En ook van Dick zelf zelf. Wie is dat meisje, weet je wel... die mij, mij zegt wat ik uh, zou moeten doen... en dat soort zaken. De eerste vrouwelijke commentator bij het voetbal... Op, uh, bij Langse Lijn is er ook geweest, hè, al. Oh. Bij Willem-Twee-Heerenveen... Susser van Kleef... heeft haar uh, debuut gemaakt. Plus... Uh, we krijgen ook de eerste vrouw als scheidsrechter... Zeg maar. bij het Nederlands al komend weekend. Uh, een Française, Stephanie Frappard. 37 jaar, die gaat de wedstrijd Nederland-Ledland fluiten. En dat is de eerste keer dat, uh, dat er een vrouw het Nederlands elftal uh, fluiten. Dat is op zich wel een mooie zaak, natuurlijk. Hè? Ze was al eerder uh, bij Lettland malta uh, actief, en uh, uh, bij Juventus in de Champions League heeft ze ook al gefloten. Dus dat is, uh, dat is alleen maar goed. Dus, uh, je kunt zien dat er steeds meer vrouwen in dat mannenbolwerk voetbal uh, verschijnen. Nou, ik zei het al, Nederland speelt drie wedstrijden, hè? Uh, Turkije, Letland en Gibraltar de komende week. Uh, ja, Gibraltar is ook top. Gibraltar, ja, daar kunnen we net, net aan tegen een bal trappen. Dat zijn natuurlijk geen landen. Turkije, maar als je, en... <laughs> als je daar te hard schiet, ik ben er geweest op Gibraltar, ik weet waar het stadion ligt. Als je daar hey, iets te hard trapt, dan gaat hij water in, hè? Hé, <laughs> Rob, hey, ja, dat geloof ik, ja wat Jong jonge ook een keer de wedstrijd gezien. Ja, ziet er niet uit. Als je dan over het hek gaat, dan moet hij uit de pomp Ja, en er komt ook nog een vliegtuig, een landingsbaan van het vliegtuig vlak land. Ja, zit er ook naast, Ja, hilarisch. Ga ja, een hoop gedoe over Wouter Weghorst, of die nou bij het 11 Elfton moet. Van Wolfsboeren, die schiet er altijd elke week eentje in. Nou, het laatste nieuws uit het voetbal, en dan stop ik ermee, is Peter Bos, die is zojuist ontslagen bij Bayer Leverkusen. Ach, jee. die heeft natuurlijk een ja. Nou, onze ex-coach van Ajax. is toch uh, jammer voor hem. Kun je beter tegen mij zeggen, Hans? Want bij de jongens hakt je het een Ze zijn enorm emotioneel. Frank, ja. Frank en Gerrit houden zoveel voetbal. We ja. zitten, zitten allebei te janken nu. Ze ja, ja. hebben geen idee over wie het gaat. Nee, Wouter Bos. Nou, dit is wel een bekend Ja, maar ze hebben echt geen idee. Wouter Bos? Nee, ik ken alleen Abel Enstra. maar tegen mij al. Bouten... Ik ken alleen Abel Wouter Bos, dat is toch een oude minister van uh, Financiën? Ja, precies. Ja, ja. ja. ja. Abel ja. en Wouter Bos. Weet jij nou, Ger? Ja, nou, ja, dat weet ik. Dat onthoudt hij ja. dan weer. Wel. Ik weet hij ja. dat hij voetbalde? Ik kom toch even naar de autosport. Zeg maar Juist. De van, van Ger. Ger, weet jij wie John Colin Christian Stewart is? De markies van. John is, is, is dat een uh, ontwerper? John Column Christian Stewart. Ik weet niet of hij een grote vacilliekaartje nodig heeft. Hij wordt ook wel Johnny Dumfries genoemd. Oh, ja, die is net overleden. Ja. ja. Die, die is overleden, hè, 62 jaar. Die was toch uh, met, uh, met, met Jan Lammers? Ja, ja Dumfries. Die reed met, in 1988 met die... Jan. Mans. Le Mans, de, uh, Le Mans hè, En uh, gewonnen met uh, Andy Wallace en Jan ja. Lammers. Ja, Wallace Dumfries en is, uh, Lam. ja, 62, uh, Lammers. 62. Uh, Lammers zette gisteren... Uh, Bericht op Facebook dat hij erg uh, geraakt was door het verlies uh, daar. Nou ja, goed, uh, die, uh, die uh, Dumfries, die komt uit een uh, Schots adellijk geslacht. En uh, die hebben, hij heeft ook 150 miljoen of zo, is een rijke gozer. Maar uh, ja, hij is niet echt oud geworden. Hij reed in 1986 met, uh, met Senna nog bij Lotus oh. een jaartje. En uh, haalde daarin drie punten. Want hij kwam er eigenlijk toevallig terecht. Senna wilde uh, naast hem bij Lotus in 1986. Mauricio Gugelmin, dat is een, een ja. landgenoot van hem, in Bradfordiaan. Die heeft ook nog nummer 9 gereden? Ja, klopt, ja. En het team wilde eigenlijk Derek Warwick. Maar die Senna die zei van: Ik wil die Warwick niet, want dan hebben we twee nummers 1 in het team. Dus eigenlijk hebben ze een soort uh, switch gemaakt naar, uh, naar Dumfries. Want uh, die sponsor JPS wilde sowieso een Brit in het team. Dus dan kwamen ze met Dumfries uit. Maar goed, uh, hij heeft maar één jaar opnieuw ingereden hoor. Dat stelde weinig voor. Maar, uh, ja, meer ja, dan wij, hebben. Uh... Nou, dat klopt, ja, dat klopt, ja, inderdaad. Daar ben ik met je eens, ben met je eens. Ja, er werd al heel even genoemd in de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Daar zijn wat dingen over gezegd. Moet het nou uh, zonder toeschouwers, dat willen ze dus niet. Uh, misschien, uh, er wordt steeds meer, uh, gaat de richting uit dat er misschien uh, 40 of 50.000 duizend mensen bijkomen. Dat zou kunnen. Ligt erg aan de, uh, de vaccinaties, hè. Ze moeten wel mm -hmm. een beetje doorprikken naast die... Uh, naar jullie gebouwen, ja. ja, het is dus geen grap. Uh, Tino dacht dat het een grap was, maar het is dus niet zo. Nee, dat klopt ja. Maar ja, dan kunnen er 16 per dag getekend worden hè, daar. Dus we moeten wel even een beetje, een beetje opschieten. <laughs> hey, maar um, ja, de overheid wil dus niet betalen. Hè. Als, als er nou 40.000 mensen komen, dan kost het natuurlijk de, de organisatie een hoop geld. En uh, de kampie komt ook niet in aanmerking voor garantieregelingen van de overheid. Hè, want er, zoiets moet ook twee jaar dan gehouden zijn en dit en dat. Maar nou, Ondanks dat is, uh, zijn Jan Lammers en uh, ook Robbers van Overdijk... de directeur van het Spiegelver, zijn toch redelijk optimistisch dat ze het op die manier... met sneltesten dan tegen die tijd... toch kan worden gehouden. Ja, en hopelijk, natuurlijk dus met 100.000 man per dag. Maar ja, iedereen weet dat... Uh, Buitenlucht. Het zou toch een ja. mooi experiment zijn, Hans? Want ja. ik heb begrepen dat ze wel met festivals experimenteren... en dan zie je ja. ineens alsof er nooit iets is gebeurd... honderd mensen of meer ja. bij elkaar staan... Ik bedoel, ja, doet dat hoogdrijf... dan ook op het circuit in de buitenlucht? Ja, hoogdrijf... Mensen is natuurlijk uh, toch een hoop hè, dus dat uh, je moet, je moet nog zien. Wat mij wel opvalt is dat je weinig hoort over de voorbereidingen van, uh, van uh, zo'n soort... Uh, Alles ligt team. al klaar toch? Ja, hè. Alles ligt al, alle draaiboeken lagen ja, al klaar? Ja, de draaiboeken liggen ja. er wel. Maar, Zelfs een ja. stichting. Alleen de Zandvoortselaar nog even opnieuw asfalteren, daar zijn we eruit. Ja, ja. <laughs> okay. ja je hoe weinig meer mee te doen aan, aan het station, etcetera. dat ben ik niet een eens. Ja. Maar nou, ze mogen wel uh, wat, wat meer naar buiten brengen over wat ze nou willen. Sorry, het maar mij... is dat ook niet afhankelijk van uh, versoepelingen? Het Op het moment... ja. ja, als je nog niet ja. weet wat je kunt. We kunnen dus ja, met z'n allen ook als er twaalf hoddelkraams gaan inzetten bij de ingang. Maar als er geen publiek is, heb je het ja, niet vervelend? Maar als jij uh, eind juli pas hoort dat het doorgaat, ja, dan, als je dan ook begint met voorbereidingen, Dan, ja, dan ben, je ben je een beetje laat. laat denk maar. maar goed. De, de, de, de, de, ik denk dat ze van tevoren eigenlijk moeten weten precies wat ze gaan doen. Ja, dus hé, hey, maar, maar, maar uh, Hans, wat gaat, wat gaat het worden? Wat, de, de Grand Prix begint dit weekend? Nee, volgende ja, weekend. Nee, dit, oh, dit weekend. Oh, ja, natuurlijk, je hebt gelijk. Ja, ja. Die, uh, over vier dagen is de eerste kwalificatie. Nou, precies. Ja, dus, en dan dus, weten we het, hè? Dan weten we het eigenlijk, hè. Er zijn uh, ja. ook vragen onbeantwoord en... Uh, bij Q3 uh, is het... Ja, we hebben het vorige week al over gehad. Hè. Wat, wat moet je nou van die testen uh, zeggen, et cetera. Ja. Ik denk dat uh, Red Bull er redelijk voor staat. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat uh, Mercedes er gewoon uh, met een hele snelle wagen. Ja, je bent nooit het ja. de laten Heb jij Drive to ja. Survive al gezien? Ja, ik heb er uh, vier, vijf afleveringen nu. Dus. Oké, okay, ik heb er drie ja, gezien nu. Ik ja, ik ben, ja, ik ben er mee bezig. Ja. Ja, ik, er mee bezig. Ja. ik heb ze allemaal. Ja. ja, ik heb al zijn platen. Gunther Steiner kijkt in ieder geval niet, van Haas. Die, uh, die is bijgelovig, had ik begreep uit uh, de podcast die ik gisteren oh. heb gehoord. Ja, die, uh, die vindt het maar niks. Nou, je kan, je kan het je aanbevelen, hoor. Het zit oh goed in elkaar, hoor. Ja, je krijgt goede insight in hoe die mensen met elkaar oh, omgaan. ze over elkaar praten. Hoe ze maar elkaar... het is wel, het is wel uh, een beetje gemanipuleerd, uh, ge ja, gemonteerd. Dat was, ja, dat, dat was ook een punt van Max Verstappen, hè. Ja. ja. Uh. De bepaalde uh, passages, die heb ik toen helemaal niet gezegd. En, uh, die zetten ze dan uh, even tussendoor, weet je wel... En, ja, dan kun je vragen tegen bezitten zetten. Maar uiteindelijk, het resultaat is wel, wel heel aardig. hoor Het is, uh... ja. het is gedramatiseerde reality. Dat is... Ja, ik ja. weet het wel. Ja, dat klopt. Dat is het mooi gezegd. Uh, heel mooi. Heel maar mooi, heel het is mooi. niet zo dat die dingen niet... Want overigens zie je mensen met elkaar praten... en hoor je dingen tegen elkaar zeggen... of het ongemak van uh, een... Uh, als die Daniel Ricciardo bijvoorbeeld weggaat bij Renault... Uh, dan gaat hij het gesprek met Abitabool aan en dan zie je gewoon dat er, dat er ongemak is. Dat kun je niet ja. spelen, dat is een nee, ja. ongemakkelijke situatie. Daar waren ja. ze wel bij met een camera. Ja. Ja. En dat ze daarna een van die testimonials een beetje opfluffen, ja, dan ga je het dramatiseren. Maar ja, Max heeft niet meegedaan, hè? je nou, ziet hem nergens meer. Er ja, zijn er weinig in voorde komen, inderdaad. Maar die vond, die vond juist de manier van monteren, vond hij zo uh, uh, ja, niet kloppen en uh, dat daar, daar... Ja, hij heeft, hij heeft er ook niks. Ik gezegd van ik wil helemaal niet. Ik denk het. Ik denk dat hij gewoon uh, zichzelf. Hemel uh... is er een klein beetje. Een beetje is niet heel erg nee. vol in. Ja. Oh, ja. En, en die dat is niet echt zo geweldig. Man. Ja. Vind ik vind echt zo'n legend. Ja, Rikon is natuurlijk een, een, een uh, held. Wat een held is dat? Dan staan ze met z'n allen. Ja. Ja. Moeten ze moeten shots maken voor die promo shots voor die serie? Ja. Hij is de enige die ze zonder op houdt. Hij is ook zo goed, weet je wel. Ja. Ja. En uh, schijnt, Jimmy, ja, <laughs> je houdt niet van interviews. Hè? Nee, nooit gehouden. als ze zeggen, maar nu even, nu even lachen. Ja, dat ja, is ja, Dan kun je even lachen en dan doet hij gewoon niks. Dan kijkt hij gewoon voor zich uit. Ja, dan kun je even lachen. Ik lach niet op commando. Je ziet hem denken, fantastisch. Hij werd een keer geïnterviewd dus, en toen vroeg, toen vroeg die, die, uh, die oude, oude Formule 1-coureur, hoe heet hij weer... Van de Engeland, van de BBC. Uh, Johnny Herbert of nee, David Coulthard nee, nee. of weet ik van wat. Maar die vroeg van... Uh, uh, uh, uh, waar was jij? Want uh, ja, ze waren net uh, bezig met... Uh, en toen zei hij... hou eens teken shit. <laughs> ja. Zet hij gewoon te scheiden. Ja, ja, ja. ja, dat moet ja. ook gebeuren. Ja, moet gebeuren. Ja. Ja, ja, ja. Alles om gewicht te ja. verliezen in ja. die auto. Ja, dat ja, heet. Als gewicht hey, die nieuwe, dat, dat kleine mannetje... die, die, die Japanner. Tsunoda. Ja. 54 kilo weegt hij. Ja. 54 kilo. Ja. <laughs> 54 kilo. Ja, dat is niet veel hoor. Maar zo kun je je wagen wel iets zwaarder maken. Dat is wel mooi natuurlijk. Ja, ja. Hij, hij ging dan vorige week als de brandweer, zei je toch? Uh, op de oh, Bahrein. Ja, ja, hij ging zeker goed zijn. Maar uh, tweede tijd, dus. Ja. ja maar gaan we het allemaal zien, jongens? Komen die ja, zien. ja, ja, ja. ja wordt leuk, wordt Spannend. Oké okay, jongen, nou fijn jongens. Tot volgende week. Hè. Dankjewel. Dan. Stond okay. Okay. Ja, ja. Ja, dan gaan we stond, Hans. Oké. Ja, we gaan Nou. Nou kom op, uh, Gerne. Uh, nou, Gebeurt er nog wat? Gebeurt er nog wat? Wacht even jongens. En, Ander, anders uh, ga ik duif... Duiven... Oh. Allemaal techniek hoor. Allemaal techniek. Wat de fuck is dit What? nog? Verdorie. Zijn jullie toch allemaal? Kans f... even mee. Van, uh... oh, we aan. hebben een K-nummer nu. Nee. Ik had het er net al heel even kort over. Waar uh, uh, ik wilde had over, uh, en ik wil dat we daar een actiepunt van gaan maken, ja. ook, dat we daar wel een beetje mee aan de slag gaan. Er is een geuroloog uit Zeewolde die is bezig om uh, geurkaars te maken voor Almere. Nou, kom op jongens, Almere, what the fuck? Waarom is sand wordt geen geurkaars? Maar wat ja, ruik je dan in Almere? Dat, ja, dat vroeg ik me dus ook af. Uh, Ruikt raakt een beetje naar de polder, uh, naar Finex? Ja, ik uh, uh, uh, uh, weet niet. Ja. We, uh, Waar lijkt Almere nou? Ja. Ja, nee, nee, ja, nee, volgens, nee, volgens mij put, ook. Put, pro, ja, misschien naar na de, na de NS, een beetje ProRail. Nee, ja, ja, volgens mij hebben ze 1300 stations in Almere, niet? Ja, ja, treinstations. Oh ja? Ik had een keer het ongenoeg om daar uh, in de verkeerde trein te stappen vanuit Zwolle. <laughs> en ik wist niet dat, uh, dat Almere zoveel stations had. Ja, maar niet. genoeg over Almere. We ja. moeten voor ja. de Geurkaar aan ja maar Nee, jongens, we hebben. Hoe heet het Ton aan de lijn. Oh, sorry. Maar nog even <laughs> de luchtjes die de er... zeelucht, ja. duingras, patat, ja. ja. vis, ja. zand, ja. versraald bier. Oude sigaren. En oude sigaren. Ja. Ja. En, vroeger, en vroeger hadden we de modderkommelucht. Ja, ja, de, de zaad, modderkommelucht. Ja. ja, de modderkom. Ja. En de snuchtje vreemdelingen hadden. Ja. En dan zijn we klaar. <laughs> hey Tom. Mee doen, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het leven? Oh, hartstikke goed. Dat is mooi nou, om te horen. We blijf ik gewoon ademen en dan gaat het altijd goed. Ja, dat moet je wel blijven doen. Dat schijnt te ja, zijn. Als weet je het niet hoor. Nee, als weet je het niet. Nee. Maar even, toch? Maar modderkomme geur moest erin nog hè. Ik moet dat toch even gaan bespreken met die geuroloog. Ja. Modderkomme. <laughs> is het is een natte matrassen. Ja? Uh, uh, en autodaken? Uh, autodaken, ja. ja. Over die, uh, die, modder, die modderkommen, daar, uh, daar hebben we ooit nog eens een keer een lijk gevonden in een van die modderkommen. Ja, ja, ja, ja, dat weet Ton, kan dat vertellen. Dus. Dat, dat weet ik alles van, want ik ja. ben er ook overheen gestapt. Oh? Wij dachten eigenlijk toen de tijd dat het van een dier was, dat stuk wat er lag, was uh, al verdergaand uh, in, on in ontbinding toen. Hoor, dat en waar wij, waren de modderkommen Ton? In het de Modderkommen lagen tegenover de Coreldex, die ja? inmiddels ook weg is dan. Ja? Daar en dan verderop en dan voor de Oosttunnel, die ook weg is, ja? ja. de lagen de Modderkommen. Celsjesstraat, richting Celsjesstraat. Oh, ja, intos ja, ja, ja. Ja, ja, ja, die kant daar. De, de Loorderstraat. Ja. Ja. We er werden heel veel gestolen brommertjes altijd binnen die gepleurd werden. Ja. ja van, van die brommerfrees was, moet je op, daar. Later, dat was allemaal later was dat, hè? Ja. ja. In het begin was het netjes daar in het maar... Later liep het allemaal uit de hand, maar dat is een heel uh, uh, apart verhaal weer. Dus. We hebben wat naam aan je gegeven, Ton. Ja. Waar wil je mee beginnen? Ja, beginner is eens mee. Um, ja. ja, heb ik net mondvol. Ja. <laughs> dus, uh, ah. ja, ah, ja, Burky heeft er al een daar kwamen we vorige week niet aan toe. Wat is Burky? Ja. Burky. Ja? Ja. ja. ja. Nou oké, okay. dan gaan we wat vertellen over Burky. Burky was een meneer Jacob Kerkman, die is in 1872 geboren. En wat was er nou met die man, waarom hij die naam kreeg? Hij stroopte in de waterleidingduinen. In de schemering werd hij door onder de stropers aangezien voor een jachtopziener, die Burk genoemd werd. Die man heette ook waarschijnlijk anders, maar hun uh, noemde die man Burk. Maar Jaap leek erop, dus het werd voor die andere stelpers een beetje angstig, ook altijd natuurlijk, want je wist nooit of het die goede was, die is aangelopen. Maar daaraan <laughs> dankt de heer Jacob Kerkman uh, op Zandvoort zijn, uh, zijn naam. Mm, hij hij leek uit, op de koddenbeier. Uh, wat zeg jij? Hij leek op de koddenbeier. Hij leek op de koddenbeier, jacht op Zieners, ja. net zoals je het noemen wil, jacht op <laughs> ja. Dat was zijn. Daardoor werd hij dan, uh, nou ja, dan uh, en, uh, hij kwam uit de botjeklan, of hmm. zoals maar een klan mogen noemen, even die kerkmannen, weet ja. je nog? Nou ja, ja, de botjes. Dus, ja. dus hij werd uh, burg, ja, je had meer kerkman, dus dat, uh, en hmm. dat is zo gebleven. Maar hadden we een botje ja, al gehad dan? dan? Nee, nee. Die, die ja, die hebben, op die botje we hebben een proper, he? botje, oepiekerkje. Ja, oepie ken ik nog. Ja, goed. Ja. En Proper, was dat toch een kerkman of niet? Proper was ook kerkman. Ja, ja, ok. kerkman. Dan ben je goed op dat, Frank. Broker, ja, dat familie. bordje, familie? Proper familie. Uh, schoonzusje, van de, de autobussen later ook. Ja, klopt, ja. Kerkman, Piet Propertje. Ja, ja, dat was de grootvader van mijn schoonzus, Annemiek Kerkman. Ah, oké. Okay. Ah, kerkman natuurlijk. De ware Proper ligt dan nog een paar generaties verder terug dan. Ja. ja, ja. Maar goed, dat was even uh, over Burkie. Ja, dan um, nou had ik uh, ook uh, de staande klok... De ja. staande klok, ja. Nou, dat zal ik, ik je vertellen. Dat was Ari Paap en die was geroepen met Treinbot. Dus Treinbot was een kerk. Kijk, man. De staande klok, de vis, vishandelaar, dank zijn bijnaam aan het feit dat hij morgens aan het eind van de grote krocht. Ja, op een collega vishandelaar stond te wachten. voor de katholieke kerk stonden ze. Maar na, als dus die, die, die, die collega gekomen was. gingen ze gezamenlijk rijden. En dat was precies om zes uur. En dat kon de, zelf konden ze dat ook zien, want ze stonden onder de klok van de katholieke kerk. <laughs> uh, en en uh, die Adi-Paap uh, uh, was een reizige gestalte, dus die stond er op voor. Dus, uh, <laughs> nou ja, dan weet je het al, dat werd door de zandwoorders uh, gezien. En dan was het, uh, nou ja, de staande klok. Alles de staande goed. De klok, wel. Ja. Van, elke dag, daar stond er Maar dan het, met z'n tweeën <laughs> gingen ze met die handkarren, met die dan gingen oh. ze. Uh, naar de Arlem toe, of richting Aarlem toe. Dus uh, dan pakten ze de laan mee, ze pakten heemsteden mee, ze pakten overveen, weet je wel, met de vis. Schuil. Maar dan gingen ze gelijk op met zijn tweetjes, dat was wel zo. <laughs> met die kar. Oh, is een goed verhaal. Ja. Oh, er nog een even ja, ja, ja, want je hebt het over een paap, maar volgens mij is Willem van Stompie ook een paap. Ja, Willem van Stompie. Ja, dat, dat is ook een paap. Ja. Dat, dat komt af van uh, Jan Paap uit uh, 1828, hmm. en hij is in 1874 overleden dan, dank zijn bijnaam aan de houtkap op landgoed Elswoud. Ja. Ah. Als de visserij stil lag op Zandvoort, konden zij als los werkman terecht op de buitenplaatsen. Dus ze werkte op al die buitenplaatsen dan, hoor. maar Jan hebt uh, speciaal zijn naam op een bepaalde buitenplaats. Gekregen. Zij kapte daar de bomen, ja. De stam van die boom die ging naar de zagerij, ja. De takken werden verzaagd tot haardhout... En wat er dan nog overbleef van het hout, dat werd in de keuken gebruikt of op de boerderij voor het fornuis of kookpot. Dan bleef de stomp in de grond over. Nou, Die mensen na een werkdag, in de winter was dat altijd, na een werkdag van 6 tot 6 ja, mochten de arbeiders de stomp die uitgegraven werd voor brandhout meenemen. Nou, de meesten redden dat niet meer. Want die hadden het laatste, dus die mensen waren blij, met Je moest wel naar huis ook. Maar Jan Paap, die groef zo'n stomp uit. En die hakte hem aan brokken. En die kwam ermee op zandvoort dan. Meerdere malen. Nou ja, zo is de naam stomp ontstaan. Uh -huh, stomp, die stomp, die brokken stomp droeg hier in die draagmond hier naartoe. Nou, heel ja. stomp. Maar daar had je geen enkel aan werken. <laughs> Jee. Ja, de Elf van Die mensen hadden een vlecht. Hoor. Ik bedoel, maar ja, dat was allemaal aardigheid. Het was uh, werken voor een appel en een einde. Ze waren papen dus. Ze huh? waren papen. Weet nog, de Tante Nel, die dat had dat een waren... café op de Engelbertstraat. Die ja. werd Nel Stompie genoemd. Ja, tot Piet en Tante Nel. Nee, die, die Piet die werd Pieter Witkwast genoemd. Oma wow. Piet was stukken door. En die witte dan ook, weet je, al toen de tijd. Dus, de wit was ook een goede naam, zeg. De witkwast. ja. Oh, een bril. Dan heb ik een huisverstompje ja. gewoon. Dan weet ik het zeker. Ja. Oké, okay, nou, Ton, bedankt weer. Van die stompen heb je er een heleboel. Het is een hele grote familie geworden, eigenlijk, ja. En je weet het, een bijnaam kreeg je eigenlijk op persoonlijke persoonlijke staat. Dat was eigenlijk niet voor de hele familie. Maar tegenwoordig is het wel zo, ja, van welke pa ben je drie? Ja, ik ben ja, er nog prachtig. één voor stompjes. Maar dat zijn er wel natuurlijk al vijftig, denk ik. Ja, Ze zijn net van de Dammers. Die zingen. Ja. Nee, Dankjewel, Tom. Dankjewel, Tom. Tot de volgende week. Okay, yeah. Hoi. Hoi. Morrie, I can see the bright line Of the runway light shine Coming on the night flight From out the sky